Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Brand in een moskee. Tientallen brandweermensen proberen het vuur te bestrijden. De helft van de begaande grond staat in brand... en het vuur is ook doorgedrongen tot de eerste verdieping. De brand woedt in de Baitu Futu moskee. Dat is een van de grootste moskeeën in West-Europa. Over gewonden is niets bekend. Eén man zou met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het dodental tijdens de bedevaart in Mekka is verder opgelopen... Volgens de Saoedische autoriteiten zijn 769 mensen om het leven gekomen toen ze in de verdrukking kwamen. Toen de bedevaartgangers op weg waren naar een ritueel in een voorstad van Mekka brak paniek uit en werden veel mensen onder de voet gelopen. Er zijn meer dan 900 gewonden. Door een stroomstoring in Valkenswaard en omgeving heeft een groep ouderen vastgezeten in een lift. Ze waren volgens Omroep Brabant op bezoek bij een beurs voor senioren. De brandweer kon hen uiteindelijk bevrijden. De stroom viel even voor twee uur vanmiddag uit in Valkenswaard. Energiebedrijf Enexis weet nog niet wat de oorzaak is en wanneer de storing is verholpen. De storing treft meer dan 6000 huishoudens en bedrijven in Valkenswaard, Leende, Dommelen, Aalst en Waalre. Op een camping in het Friese Appelscha is een vrouw om het leven gekomen... bij het aankoppelen van een caravan aan een auto. Slachtoffer van 78 stond voor de caravan... terwijl haar man van 82 met de auto achteruit reed. Toen hij wilde remmen trapte de man per ongeluk op het gaspedaal. Hij reed zijn vrouw aan die onder de auto terechtkwam. Ze stierf ter plaatse. Het weer, geregeld zon, er drijven ook wat wolkenvelden over. Het blijft wel overal droog en het is een graad of 17. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor Muiden 2 kilometer file. De A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft-Noord en Knopert-Ippenburg 3 kilometer. Dat komt door de werkzaamheden op de A12. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Je connais bien, t'as même voulu te faire ma mère, hein T'as commencé par ses seins Et puis du poumon à mon père tu t'en souviens Petits enfants Décidément rien ne t'arrête toi Et arrête de faire ton innocent Sur les packs de cigarettes fumais-tu Tu m'étonnes et tu m'aides Avance is het? Wanneer is Que tu pars en vacances is het? Wanneer is Quand est-ce est, est que tu y penses Wanneer is het? Wanneer Ça nous fera des vacances Wanneer is het? Een mooie plaat. En uh, ja, zeker een hele mooie clip. Stroomaai was dit en Kansé, Kansé. Ja, en uh, ja, het is gewoon een prachtige plaat. En uh, ja, je moet zeker gewoon uh, eventjes op YouTube eventjes uh, de clip opzoeken. Het is een hele mooie clip. We gaan verder met een uh, Hollands talig plaatje. En die is, uh, ja, de laatste nieuwe van Anouk. Ja, het is een beetje wennen, Dominique. Goedemiddag.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 Daar zo staat. Ik wilde niemand binnen laten in mijn leven, maar nu staat je na. Ja, het is even wennen. Anouk in het Nederlands. Maar ja, volgens mij was dit, uh, of uh, wat ik begrepen heb, een liefdesverklaring. Nou, vooruit dan maar. Het is best een, uh, best een aardige plaat. Ik denk dat het een kwestie van wennen is. Ik ben er al aan gewend. Goedemiddag, ZFM. Mijn naam is Fred hey, Tot de klokjes van 7 uur is dit. Uh, entertainment for you natuurlijk. En we gaan uh, lekker verder met de lekkerste uh, gouden, oude en uh, natuurlijke ja, muziek van nu. Ja, en die Gouwouwe is van Hot Chocolate en I'm Sorry uit 1983.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 Ze dan, de Dolly Dots en Hela die la, die Lo. Goedemiddag, entertainer voor jou. Hier is hij dan weer, Fred. Hij hey, tot de klokjes van 7 uur en wij gaan een lekkere plaat draaien. De laatste nieuwe van Tina Martin en toch zal ik altijd aan je denken. Ik heb het nooit geweten.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 In mijn hart zal ik je nooit verliezen, want wat jij gaf, dat raak ik nooit meer kwijt. Ik zie het daar zo zitten, in jouw ogen zie ik strijd. We hebben zo vaak lopen vitten, ik heb van zoveel dingen spijt.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 Zal ik je nooit verliezen van wat jij gaat. Ik noodruik in mijn hart. Zal ik een noodverliezer? Want wat jij gaf, dat raak ik nooit. Prachtige plaat, Tino Martin. En toch zal ik altijd aan je denken. Ja, de laatste nieuwe van uh, Tino Martin. Heerlijke plaat. Goedemiddag, ZFM. En. Uh, we gaan verder met steps en lasting on my mind.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 zomeravond met jou en Monique Smit Tim Dousma, en heerlijk nummer. Ja, en we gaan verder met uh, Back to the 80s van Aqua Heerlijk nummer Ah, het duurt even, maar dan heb je wel wat Goedemiddag CFM, entertainer for you tot de klok is van 7 uur Back in the Ronald Reagan days when we put satellites in space. Some boys wore skinny leather ties, Well, like the John Johnson from Miami Vice. When Eminem was just a snack, and Michael Jackson's skin was van 7 uur en uh, momenteel doen we het met 8 minuten over de klokken van half 6 dit was White Snake en Is This Love en uh, we gaan een lekkere de gouden oude draaien van Viola Wills en If You Could Read My Mind Nou, dat was het dan. Lekker de gauw van Viola Wills. En if you could read my mind, we gaan verder met een Hollandstalig nummer van Yves Berens. En voor jou. Ik zie je lopen met een ander. Voor jou wel leuk, maar niet voor mij. Want wat is er veel veranderd? Maar het is best moeilijk. Jan-Yves En dat allemaal voor jou. CFM Entertainment for You. We gaan verder met Mother Talking. And You're My Heart. De twee heren van Mother Talking. En you're my heart, you're my soul. Volgende plaatje: gedraaien, Dat is een Nederlandstalig plaatje. En dat is een plaatje van Danny Braaf. En ik wil dat je gaat. Goedemiddag. Ga maar weg. weg. Het spel is uitgespeeld. Dan Denny Braaf En ik wil dat je gaat En dat allemaal uh, ja, gevraagd eigenlijk Door, de, door mijn uh, wederhelf Mijn lieve vrouwtje Denny Braaf dus En ik wil dat je gaat We gaan verder met uh, Gustavo Lima En hij bent over de ballada Volg ons via je smart app En like ons op Facebook Check www.zfmzandvoort.nl Voor alle informatie Preparado, vem que o gregue a avó, Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar vão nessa gata, me liga, mas tá tudo balada. Quero que te consegue, na madrugada dança, olá, até o sou aí a gata, me liga, mas tá fica balada. Quero que eu te consegue, na madrugada dança, olá, que hoje vai rolar o <música>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 Você na madrugada ochtends naar de muren gaan dansen. Volg me, want vandaag gaat het niet goed. We gaan 's ochtends naar de muren gaan dansen. Volg me, Você na madrugada de morgen Até o morgen naar tem tem de morgen naar de morgen naar de morgen de de de morgen naar de morgen naar Tavolima en de Balala hier bij CFM. En uh, we gaan langzaam naar de, het nieuws toe van uh, 6 uur. En uh, dat doen we met Anouk en Breed.